Het bedrijf is bekend van merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Eerder schrapte Achmea al 2500 banen. Begin dit jaar zei het bedrijf dat er nog eens 200 miljoen bezuinigd moest worden. Steeds meer klanten doen hun zaken via internet. Ook verdient Achmea minder aan zorgverzekeringen en levensverzekeringen. Straks om 10 uur wordt het personeel van Achmea geïnformeerd over de nieuwe reorganisatie. De nationale ombudsman Brenningtmeijer gaat onderzoek doen naar de traag betalende overheid. Er komt een meldpunt waar ondernemers kunnen klagen over te laat door de overheid betaalde rekeningen. Volgens de ombudsman is het juist in de huidige economische situatie belangrijk dat het betaalgedrag van de overheid verbetert. In de Belgische plaats Kalmthout, over de grens bij Roosendaal, is een babylijkje gevonden. De moeder is meegenomen voor verhoor, meldt het laatste nieuws. De vrouw had gezegd dat ze haar kindje kwijt was. Agenten vonden het lijkje even later in een put.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 Een agent heeft vannacht in de Limburgse plaats Born geschoten op een auto. De automobilist was op de agent ingereden. Een agent die op zoek was naar inbrekers zag dat een auto met gedoofde lichten op hem inreed en loste een schot. De automobilist ging er over een grasveld vandoor en is nog voor Het vluchtig. het, weer, het is bewolkt en in de loop van de dag trekt wat regen of motregen over het land. Het wordt vandaag 5 tot 8 graden, morgen onstuimig en aan zee storm. Vrijdag stroomt koude lucht het land in en volgen winterse buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A2 Den Bos Utrecht tussen Culemborg en Evedingen 5 kilometer. En verder in de richting van Amsterdam tussen de knooppunten Holendrecht en Amstel 4. Dat komt door een ongeluk op de A10 bij de uh, hoogte van de RAI. Op uh, de A9 ook maar Amstelveen voor Bad Dorp 5 kilometer. En op uh, de A12 uh, vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en het Malieveld 5. Uh, de A16 Breda-Rotterdam voor het knopen Terbrechtse Plein 4. En de A16 Rotterdam-Breda tussen de knopen Terbrechtse Plein en Ridderkerk 8. A20 Gouda Hoek van Holland tussen het Terbrechtse Plein en het Kleinpolderplein 4 kilometer door een ongeluk. Weg ze hier weer vrij. En zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmondstad 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de Watertoren. Chào no đứa estás si pudiera encontrar...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 Traal te Dove la trovo io Un'altra che Sorprenda me In een andere cogliere non so. Quelli sguardi sempre attenti ai mie quando spazio me ne uscivo un po'. I'm